Shalom, Emmanuel gemeente en alle die bij haar te gast zijn vanmorgen. Ik zal met u willen spreken vanmorgen over het eerste wonderteken in het Evangelie van Johannes. En eh, voordat ik met de deur in huis val, wil ik eerst een paar opmerkingen maken over de vier verschillende Evangeliën. Omdat het Evangelie van Johannes naast de eerste drie, Matthäus, Markus en Lucas. Nog een beetje een aparte plaats inneemt. De eerste drie, Matthäus, Marcus en Lucas noemen we de synoptische evangeliën. Ik denk dat het het enige moeilijke woord is dat ik gebruik deze morgen. Dat betekent dat ze veel op elkaar lijken. Ze zijn niet dezelfde, ze lijken veel op elkaar. En als je ze in kolommen naast elkaar zou schrijven, dan noem je dat een, een te vreemd woord dan synopsis. Ondanks dat ze veel op elkaar lijken, hebben ze toch weer allemaal hun eigen karakteristiek. Dat wil zeggen, wat valt erop? Hoe kijkt de evangelist naar de situaties? En wat wil hij ermee zeggen? Bij Matthäus bijvoorbeeld, om te beginnen, is het zo dat hij ja, eigenlijk wil laten zien... dat Jezus, Yeshua, de beloofde Messias is, de koning van de Joden... Aan de hand van de vervulling van profetieën, aan de hand van ook een geslachtsregister, dat hij opzomt in het begin al. Uh, de lang verwachte Messias bij Matthijs. Bij Marcus, een vriend van Petrus, uh, daar is het misschien zo dat hij geschreven heeft voor juist niet-Joden. Ik weet dat niet zeker, maar ik heb daarover gelezen dat dingen zijn die daarop wijzen. Hij uh, spreekt niet over vervulling van die belofte. Hij spreekt niet over allerlei controversies tussen de joden en, en, en, en Yeshua. Hij noemt ook geen geslachtsregister. Dus dat zou best kunnen zijn dat, die, uh, dat hij voor niet-joden schrijft. Hij wijst er vooral op dat Jezus de leidende dienaar is. Dat hij niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven. Nou, en dan Lucas een reisgenoot van, van Paulus. die weet, hij schreef, twee, hij schreef niet alleen die evangelie van Lucas... maar hij schreef ook uh, Handelingen van de Apostelen. En hij is eigenlijk een heel puntje precies iemand. Hij heeft alles precies nagegaan. Uh, bij mensen nagevraagd. Dus hij heeft een heel ja, uh, feitelijk betrouwbaar uh, relaas gemaakt. En uh, hij, hij schrijft ook in het begin dat hij specifiek voor uh, Theophilus schreef. Kennelijk een niet-Jood, een man van aanzien ook. En misschien heeft, hij, heeft uh, Lucas ook aan een niet-Joods publiek gedacht. Dat zou, dat zou kunnen. Uh, Lucas noemt uh, Jezus vaak de mensenzoon. Waarmee hij zijn menselijkheid, zijn mens zijn benadrukt. En uh, hij deelt veel details met ons die je bij de anderen weer niet vindt. Uh, en nu Johannes, het specifieke van Johannes... Uh, nou, ik zei al, dat verschilt dus eigenlijk nogal sterk van de eerste drie die ik noemde. Uh, het heeft veel, bevat veel theologische onderwerpen. Uh, die betrekking hebben op de persoon van Christus, de Messias en de betekenis van het geloof. Hij, hij, hij begint niet met de geboorte en ook niet met het begin van het optreden van Jezus. Hij benadrukt de goddelijke afkomst dat hij de zoon van God is. Ja, en in, uh, ergens in Johannes, op het laatste helemaal... in hoofdstuk 20, vers 30 en 31... daar, daar zegt hij ook van... nou, dat Yeshua nog veel meer teken heeft gedaan... Dat hij, dan hij opgeschreven heeft. Hij zegt, het zijn er eigenlijk veel te veel om allemaal op te noemen... maar deze die zijn opgeschreven... opdat u zult geloven... En het leven zult hebben in zijn naam. Nou, een paar details, wat je bij Johannes bijvoorbeeld niet vindt. Ik weet niet of u dat wel eens is opgevallen, maar bij Johannes vind je geen één gelijkenis. En hij maakt ook geen melding van de profetie van de verwoesting van Jeruzalem. En van de tempel. Men neemt aan, het is vrijwel zeker, dat Johannes zijn evangelie in ongeveer 90 na Christus heeft geschreven. Nou ja, goed, dan was dat allemaal achter de rug, dus op zich is dat ook nog wel te begrijpen. Hij vertelt dus niet het verhaal weer opnieuw, maar hij stoot door naar diepere betekenissen. En hij laat achtergronden zien en hij legt de essentiële betekenissen bloot van wat er toen eigenlijk is gebeurd. En wat de laatste dingen betreft, eindtijd, ja goed... Daarover schrijft Johannes heel uitgebreid in het laatste Bijbelboek, de openbaring van Johannes. Om deze redenen wordt dus het evangelie van Johannes niet gerekend... bij die zogenaamde synoptische evangelieën. Maar goed, of het nou synoptisch is of niet synoptisch... en ongeacht de genoemde verschillen en eigenheden van elk evangelie... dat laat allemaal onverlet dat de hele Bijbel dus ook... alle vier de evangelieën door de heilige geest zijn ingegeven. Maar goed, diezelfde geest gebruikt verschillende mensen eh, met verschillende achtergronden, verschillende persoonlijkheden, nou, om zijn doel te bereiken. Wij zijn ook allemaal weer verschillend. En het een zal je meer aanspreken dan het ander. Goed, en dat geeft op zijn beurt ook weer de veelkleurigheid aan, het, aan de evangelie. En hoe één dat ze met z'n vier toch ook weer zijn, dat wordt heel mooi weergegeven door de volgende twee uitspraken, beelden eigenlijk van... Het is één licht, dat breekt in vier stralen. Het is één melodie, één melodie die gespeeld wordt op vier verschillende instrumenten. Johannes die heeft zijn evangelie opgebouwd rondom een serie tekenen. Ik noemde al dat het vanmorgen zou gaan over het eerste wonderteken... Een serie tekenen, nou, wat moeten we daar precies onder verstaan? Niet alleen het wonder op zich: dat er bijvoorbeeld water in wijn verandert, of dat er iemand na 38 jaar verlamd te zijn geweest weer eens kan lopen, of dat de zoon van de koninklijke hoveling genezen wordt op een woord van Jezus. Dat, dat zijn op zich wonderen, die wijzen op het goddelijke heil dat door hem kwam. Maar behalve dat. Is er meer aan de hand? De tekenen die geven een dieper liggende profetische verwijzing naar het toekomstige Messiaanse Rijk. Niet alleen maar een wonder, maar ook een teken. En daarom maakt de Bijbel ook onderscheid tussen machtige daden of krachten. Wonder en teken. Peters noemt in handelingen twee, alle drie naast elkaar. Tekenen die wijzen op het feit dat Yeshua. ...de goddelijke Messias is. En daarom komt datzelfde woord teken ook heel regelmatig voor... ...in het laatste Bijbelboek, in het profetische boek van de openbaring... ...waar beschreven wordt hoe de Messias zijn macht aanvaardt... ...en zijn Messiaanse Rijk openbaart. Teken wijst dus op een gebeuren dat een symbolisch profetische inhoud heeft... Het wijst naar de toekomst. Werpt zijn schaduw vooruit, kan je zeggen. Om een oud testamentisch voorbeeld te geven. Toen de profeet Jona drie dagen en drie nachten in de, in de buik van het zeemonster was. Dan is dat een, teken, was dat een teken van Yeshua. Die zoveel eeuwen later, drie dagen en drie nachten in het... Graf zou zijn en dan weer op zou staan. En datzelfde teken gebruikte Yeshua ook in twistgesprekken met schriftgeleerden, fariseeën. Dan geeft hij hen dat teken. Ze zullen geen ander teken ontvangen dan dat van, van Jona de profeet. En om daarmee aan te tonen, want dat vroegen ze eigenlijk, dat hij de van God gekomen messias was. Goed, nou dan naar uh, het eerste van die tekenen in het Johannesevangelie. Het is het teken dat Yeshua verricht op de bruiloft in Kana. En we begin, vinden dat beschreven in Johannes 2, vers 1 tot 11. En dat wil ik dan met u lezen. Johannes 2, vers 1. En ik lees het in de Herziene Statenvertaling.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 Wat hij ook tegen u zal zeggen, doe het. En er waren zes stenen watervaten neergezet... volgens het reinigingsgebruik van de joden... elk met een inhoud van twee of drie metreten. Jezus zei tegen hen... Vul de watervaten met water. En ze vulden ze tot aan de rand. En hij zei tegen hen... Scheppen nu iets uit en breng het naar de ceremoniemeester...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 Dit heeft Jezus gedaan als begin van de tekenen te Cana in Galilea en hij heeft zijn heerlijkheid geopenbaard en zijn discipelen geloofden in hem. Ja, het is een, een, een compact verslag, kort verteld, met een aantal onderdelen, scènes, korte scènes, drie zou je kunnen zeggen, en een slotopmerking. Behalve drie scènes zijn, speelden er ook nog steeds verschillende partijen in mee en ja, dat alles bij elkaar maakt het een beetje lastig om er een beetje nou ja, overzichtelijk en gestructureerd geheel van te maken. Om het uit te leggen, maar ik zal mijn best doen. Even nog een opmerking ten aanzien van de namen die erin voorkomen. Ja, het is een gebeurtenis die ons verhaald wordt in het Nieuwe Testament. en Het Nieuwe Testament is in het Grieks geschreven en gebruikt dus de vertaalde namen Jezus en Maria... ...en Christus. Nou, ondanks dat gebruik ik meestal de naam Yeshua... ...waarmee ik overigens geen verschil maak met de naam Jezus. En hetzelfde geldt van... ...Christus, waar ik meestal Messias zal zeggen. Maar goed, op een of andere manier... ...dat gaat automatisch, haal ik dat ook wel eens door elkaar. Nou, het is dan een beetje inconsequent... Maar ik noem nog steeds de Griekse naam Maria en niet de Hebreeuwse naam Miriam. Ik heb er dus wel een beetje over nagedacht. Het is een beetje een, een, een vrijheid die ik mezelf dan maar permitteer. En ik hoop dat u dat accepteert. Uh, nou, dan de bruiloft. Het eerste wat ons wordt verteld is dat het op de derde dag was. Dat is de tweede keer dat we het vandaag tegenkomen. Ik zag het ook op de parasje, die heet wel de test, maar... Dat is de derde dag. Jong. Slishi. Zoiets, ja. Oké, okay, nou hier ook. Op de derde dag. Is dat belangrijk? De eerste dag, tweede dag, de derde dag, de vierde dag. Maakt dat uit. Alleen de Shabbat heeft een eigen naam. En de rest moeten doen met een nummer. In de tijd. In Israël van Jezus dagen. En dat is trouwens nog zo. De Romeinen hebben het allemaal veel mooier gemaakt. Die hebben prachtige namen aangegeven. Van... Nou ja, de zon en andere planeten. Ze ook, die ze ook naar hun goden hadden genoemd. Nou, de Germanen hebben er een beetje meer verbasterd. Maar in ieder geval, dat is iets wat de, de schepper zelf nooit heeft gedaan. Nou, hier wordt dus expliciet de derde dag genoemd. En dat is natuurlijk niet zonder betekenis. Want ook in het huidige Israël is de derde dag een veelgekozen dag voor een bruiloft. Onze dinsdag dus, derde dag. Nou, die derde dag was namelijk de enige scheppingsdag... waarop God tweemaal had gesproken dat het goed was. De eerste scheppingsdaad was dat hij de wateren van de aarde scheidde. Dus er ontstonden de zeeën, de oceanen en de continenten. En God zag dat het goed was... Nou, vervolgens schiep hij de planten en voor de tweede keer horen we dan, en God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. En daaruit concludeerden de Joden dat als een man en een vrouw een huwelijk sluiten, dat dit dubbel goed is en dat daar iets vruchtbaars uit voortkomt. Derde dag dus. Nou, wat gebeurt er allemaal op die derde dag in Kana rond het wonder, het teken op deze bruiloft? Nou, bij het nalopen hiervan uh, ga ik het volgende werk, ik vertel het verhaal, trek hier en daar een lijn door naar ons, naar onszelf, een toepassing. En waar mogelijk zet ik de gebeurtenissen in een profetisch perspectief, omdat het een teken ook is. Nou, Jezus was met zijn discipelen uitgenodigd. En Maria, zijn moeder, die blijkt er ook te zijn. staat zelfs nog eerder vermeld dat zij er was. Maar ja, waarom? Misschien behoorde zij en ook Yeshua... tot de familie van de bruid of de bruidegom. Of hielp zij gewoon mee in de keuken of in de feestzaal met betienen. Nou, goed, dat, dat staat er niet expliciet bij, dus dat, dat laten we gewoon zo... Maar wat we wel weten is dat daar iets misging op die bruiloft. Misschien werd er uh, geklaagd door de gasten tegen de bedienden van... Hé uh, hey, Boas, loop eens wat harder, jongen. Wij zitten hier op een droogje. Kom op man, schenk nog eens in. Ja, hier nog eentje. Zit die fles maar op tafel, dat is makkelijker. hoef van je zo te draven. Hé hey, Marta, en kijk jij bezorgd joh. Het is feest hoor. Neem af en toe ook maar een slokje. Dan word je wat vrolijker van. Geef mij nog maar een flinke maat, ik heb er wel zin in. Ja, ja mensen, we doen ons best. Geduld alstublieft. Maar ondertussen misschien onderdrukte angst. Maria hoort het ook. Misschien was ze wel de eerste die het in de gaten had, als zorgzame vrouw. En zonder lang na te denken, klamt ze haar zoon aan en zegt, Shua... Probleem hier. De wijn is zo goed als op. Wat nu? Kan jij wat doen? Ja, wat doe je als je daar op zo'n feestje zit? Als zorgende, oplettende vrouw. En zo vroeg ze het dan. Ja, en dan? Was ze te impulsief? Liep ze te hard van stapel? Wat ging hier mis? Want de reactie van haar zoon was er één waar wij echt moeite mee hebben. Afhoudend. Meer nog. Afwijzend zelfs. En ik heb het nog eens nagekeken, want... er wordt heel vaak geprobeerd om het een beetje af te zwakken wat daar staat. En ik heb er gebeurde een stuk of tien vertalingen nagekeken nog. Maar het staat allemaal zo... laat ik maar zeggen, cru. Behalve in de MBV, daar staat het anders. Daar staat het veel vriendelijker. Wat wilt u van me? Ja, dat is toch heel anders. Maar... Ik hou het toch maar op, die, op de meerderheid. Die kan zeggen, vrouw, wat heb ik met u te doen? Dat is op zich is een heel duidelijk antwoord. Dat, dat zei hij bijvoorbeeld niet... toen zij en Jozef hem ooit is... een jaar of 18 geleden op dit moment dan... in de tempel terugvonden... nadat ze drie dagen naar hem gezocht hadden. Wisten jullie dan niet? Nou, dat klonk heel wat vriendelijker. Hè? Toen was hij hun als kind onderdanig. En nu is hij een man van ongeveer 30 jaar. En die zijn bediening onder zijn volk begon. Nog maar net. Want Johannes zegt het was het eerste begin van zijn tekenen. Dat maakt dus wel verschil. Al kan het onmogelijk zo zijn dat Yeshua zijn moeder niet respectvol bejegend zou hebben. Dat is echt uitgesloten. En dan Maria is ze beledigd. Op haar hart getrapt. Is ze misschien verdrietig om dat hardklinkende antwoord? Hadden de bedienden misschien tegen haar gezegd: die rabbi Yeshua, dat is toch jouw zoon? Kan Hij hier geen raad verschaffen? En dan horen we haar niet zeggen wat hij tegen haar zei. Ja, waarom eigenlijk niet? Weet je het niet? Misschien schaamde ze zich daarvoor. Ze zei niet. Hij heeft gezegd dat ik me niet mee moet bemoeien. Maar ze zegt wel dit. Doe wat hij zegt. Dat is het antwoord op hun, denk ik, hun vraag. Dat maak ik tenminste uit het geheel op. Hun vraag, zegt u. Nou ja, hadden ze wat gevraagd? Nou, het is in ieder geval wel zo dat ze direct na dat afwijzende antwoord... naar die bediende gaat er zit niks tussen in de tekst als je dat leest Het sluit op elkaar aan ze, ze, ze keren dus niet verslagen naar haar plaats terug stilletjes of naar haar werk in de keuken waar dan ook zonder er iets over te zeggen maar ze gaat gelijk naar die bediende en dat lijkt mij veelzeggend als die bediende niet eerst gevraagd hadden of met Maria hadden overlegd of zij met hen over het probleem dat was ontstaan Acute tekort. Dan hadden de woorden van haar tegen die bediende. Doe wat hij zegt. Ja, die hadden daar gewoon helemaal nergens op geslagen. Dan hadden ze op hun beurt waarschijnlijk gezegd. Heb je het over Maria? Wat bedoel je? Maar ze hebben het kennelijk goed begrepen. Want even later, dan doen ze wat in hun ogen inderdaad nergens op sloeg. Maar ik denk dat ze dat normaliter niet zomaar 1, 2, 3 gedaan hadden. Dan stel je voor dat ze nergens van geweten hadden. En dan komt daar iemand naar hen toe. Oké, okay. een, een, een... een rabbi. En die zegt dan dat ze die lege... of die half lege vaten die daar staan... moeten vullen. Ja, kom even, zeg. En wat anders doen nu. Maar goed, netjes blijven, jongens. Hou je in. Die gelijk uit je slof schieten. He? Ja, rabbi. Dat komt wel goed. We zijn even druk bezig... Uh, Fijn dat u meedenkt en erop let. Uh, goed. Uh, maakt u zich geen zorgen. Komt wel in orde. Tenminste, zo'n antwoord kan ik me heel goed voorstellen... Als dat ze dat zouden gezegd hebben. Huh? Doe wat hij je zegt. Dat is de boodschap waarmee... Maria naar die bediende gaat. Wat hij je ook zegt. Met andere woorden, houd daar rekening mee dat het misschien niet zo gewoon en logisch is wat je moet doen. Doen wat hij zegt, broeders en zusters. Dan maak ik even een klein uitstapje. Ja, aan de ene kant, dat is het toch eigenlijk, doen wat hij zegt. Dat is toch heel eenvoudig. Of, of niet, niet altijd. Moeilijk. Ik weet het niet, zegt iemand, want wat zegt hij eigenlijk... Is me dat al, altijd wel duidelijk? Zegt hij wel iets? Was het maar waar. Ik hoor helemaal niks. Het is stil van bovenaf. Uitgestorven. Waarom, waarom komt er niets in deze situatie? Terwijl de situatie toch nijpend is, pijnlijk. Ik ben op. Het is op. De wijn, de fles tot op de bodem is over, ja waarmee de liefde de gezondheid met het leven, met de aardigheid die je tot nu toe in had is helemaal op, ik zie geen weg meer zegt iemand dan het ging vanmorgen ook over beproevingen en nu wat moet ik doen want zo gaat het niet langer weet hij dat dan niet wijst hij mij af vrouw, man, jongen, meisje nee nu niet Ga maar terug naar je plaats. En zo moet je dan toch maar weer verder. Vraag niet hoe. Hoe lang eigenlijk nog? Ja, hoe lang nog? Maria, die, die eist niets voor zichzelf op hier. Niet van, ik heb het hem toch maar gevraagd. En uiteindelijk heeft hij het toch maar gedaan. Nee, helemaal niet. Die wint... ...heeft haar zoon haar helemaal uit de zuilen genomen... ...door zijn niet onduidelijke antwoord. Nee vrouw, niet eens moeder... ...dat zijn jouw zaken niet, bemoei je er niet mee. Maar wat zit er dan tussen die woorden van Yeshua... ...het afwijzende antwoord, het harde antwoord... ...en wat zij tegen die bediende zegt. Dat accordeert toch niet met elkaar. Dat is zijn boodschap toch niet... Hoe, hoe moet je die twee met elkaar verbinden hm? hoe, hoe overbrug je die kloof wat is er gebeurd ondertussen nou, volgens de tekst niks zit er misschien een handigheidje tussen dat wij niet kennen en daarom ja, dorst houden met een lege fles blijven zitten ondanks dat we toch ook ons best doen onze verantwoordelijkheid kennen Gods woord niet naast ons neerleggen we houden trouwens een dag. We studeren de Bijbel, Torah. En doen wat we, het, wat we moeten doen. En waarom loopt het dan toch vast? Of kan het vastlopen? Doen we dan niet wat hij zegt? Wij niet. Of loopt het nooit vast? Het, ik weet niet of dat ook voorkomt. Hier in ieder geval wel, die bruiloft. Althans, het dreigt vast te lopen. Het zou op een groot fiasco zijn uitgelopen... Nou ja, een bruiloft die halverwege als een nachtkaas uitging omdat er al te hard gedronken was. Of misschien toch een inschattingsfout gemaakt was. Goed, die ging over de tong in het dorp. Heel vervelend, heel vervelend. Maar om daar nu zo'n wonder voor te verrichten, is dat niet overbodig? Eigenlijk was het toch niet meer dan een luxe probleem? Zeg nou zelf. Inderdaad, een luxe probleem. Fijn dat het opgelost is geworden... en dat het daarna weer lekker doorgedronken kon worden. Maar echt noodzakelijk? Nee, tenzij zusters en broeders... tenzij dat de zoon van de dienstmaagd... is ze dat hier niet... zich hier incognito, in ieder geval onherkend... Manifesteert als bruidegom. Hm? Bruidegom, wiens bruidegom is uitgesteld naar later. Op die bruiloft waar geen gebrek, maar overvloed van zuivere wijn zal zijn. En voor dat moment was zijn uur, was zijn tijd nog niet gekomen. Al sloegen die woorden natuurlijk ook op de situatie toen. Maar. Er wordt een voorschotje opgegeven, zou je kunnen zeggen. Er mocht al iets geproefd en gesmaakt worden van dat waar de profeet Jezaja in zijn tijd al een doorkijkje van gaf. En daar ga ik nu even op door, ik bel ik weer netje terug. En die mensen daar op die bruiloft, die gasten, die hebben vast tegen elkaar gezegd... Hoe kan het toch dat deze laatste wijn zo heel anders is... Zo ongekend heerlijk van smaak en werking. Wat is dat toch met die wijn? Niet, wie is toch die man? Ken jij hem? Of Ik weet niet of je opgevallen is. Maar wat is dat toch voor wijn? Die man kenden ze niet. Nu nog niet. Maar van zijn wijn hadden ze wel gedronken. En er is het voor toen bij gebleven. In Cana zal er ongetwijfeld nog lang... ...over gesproken zijn. Niet over de schande van het tekort. Waar het op uitdreigde te lopen. En die het ja, bruidspaar nog jaren achtervolgd zou hebben. Maar over het tegendeel. De overvloed en de kwaliteit. Heb jij dat wel eens meegemaakt, Giskiya? Nee Jacob, nog nooit. En ik heb in mijn lange leven toch al heel wat bruiloftsfeestjes meegemaakt. Maar dit, nee. Nooit eerder meegemaakt. En begrijpen doe ik het ook niet. Ze moesten het allemaal toegeven. Wat een wijn. Tja, waarom zijn ze daar niet eerder mee gekomen? En niemand die het wist. Althans, van de gasten. Ze dronken de wijn van het koninkrijk, maar wisten niet waar die vandaan kwam. Dan moeten we eens over nadenken. Als ze de wijn dronken van de bruidegom en de bruidegom niet kende een teken even later geneest Jezus een man in Bethesda die daar 38 jaar verland heeft gelegen en die loopt daar op het Shabbat met zijn matras door Jeruzalem en dan komt hij een paar farizeeën tegen schrift en zegt Hé hey man meneertje dat gaat zo niet wat is er gebeurd met je? nou dan vertelt hij het maar wie heeft jou genezen? zeg op, dat willen we weten en wat is dan zijn antwoord? Ik weet het niet, hij wist het niet, wie hem genezen had, maar hij was wel genezen. Dan moeten we dan zeggen, wel gered, zonder te weten door wie. Ik zet er een vraag tegen achter. Het koninkrijk was midden onder hen, maar ze waren er blind voor, daar had Jezaja ook al iets over gezegd. En om zijn eerste teken te doen, ging Yeshua naar een bruiloft en dat teken dat hij daar doet dat wijst hij naar de grote bruiloft dat voelt u inmiddels wel aan Yeshua kwam op deze aarde om de bruidegom van Israël te worden dat staat op allerlei plaatsen in de Bijbel en heel nadrukkelijk staat het ook bij Hosea en ook in Hosea 2 Johannes de doper die heeft er ook op gewezen Yeshua de Messias is en daarom ook de bruidegom en daarom zo zou je kunnen zeggen, vragen, laat ik het zomaar stellen. Zou dit bruidspaar in Kana, waar Yeshua op hun bruiloft zijn eerste teken deed, niet een zinnebeeldige voorstelling zijn van wat hij oorspronkelijk met zijn volk voor had? Een zinnebeeldige voorstelling van wat hij oorspronkelijk met zijn volk voor had? Met andere woorden, dat hij dus kwam om zijn bruid te huwen. Maar de bruid wees hem af. Nou, dat is zo, ondanks dat er in de parashaal van deze week staat van dat weten we onderhand wel. Ik heb het toch maar laten staan. En daarom ging toen aanvankelijk alles anders. Maar, maar daarmee hield de geschiedenis van Israël niet op... Ze werd opgeschoven, want als Yeshua wederkomt, dan zal hij weer de bruidegom van Israël zijn. Hij zal als koning op aarde wederkomen in heerlijkheid Amen. en zijn heerschappij aanvaarden. En daarmee begint dan de bruiloft van het lam op deze aarde. Yeshua verwijst daar ook heel heel nadrukkelijk naar in die gelijkenis van de tien wijze en dwaze maagden die verwijst naar de te verwachte komst van de bruidegom dan ga ik even terug naar Maria hoe vatte Maria het afwijzende antwoord op nou ze had zijn antwoord begrepen denk ik misschien dat het haar in eerste instantie pijnlijk had getroffen en dat viel niet mee daar leek nog niet veel smaak van die nieuwe wijn in te zitten. Proefde eerder bitter. Maar ze moest het ermee doen. En wat doet ze ermee? Ze trekt het zich aan. Verstaat kennelijk de wijze bedoeling ervan. Ja, wat was dat dan? Ze misschien in de weg stond. Ja. Waarom anders zo'n zo hard antwoord? maar ze begrijpt en ze vertrouwt. Waarop? Wellicht op het tweede deel van zijn antwoord. Een uur is nog niet gekomen. En nu verlaat ik voor een moment die bruiloftzaal... in Cana, stap even de kerkzaal... van Immanuel in Alblasserdam binnen. Het gaat heel makkelijk in het verhaal. Er bestaan geen afstanden. De paar woorden overbrug je zomaar een paar duizend kilometer. Hm? Gedachten gaan snel. En we vragen ons af hier... Met elkaar wat er dan wel bij ons tussen kan zitten. Tussen dat vragen en bidden van ons. En het naar ons gevoel afwijzend reageren van de heren van God. Als we het over beproevingen en tests hebben. Waar we misschien allemaal wel een beetje van weten. Of dat we denken dat, dat we niet gehoord worden. Waar is God nu? Nou, kan het misschien zijn... dan moet iedereen zich persoonlijk maar afvragen, ik in kluis... dat wij de verhoring van onze gebeden ook in de weg kunnen staan. Doordat we niet de goede gebedsgestalte hebben. Geen zuivere bedoelingen bijvoorbeeld. Kunnen dingen zijn... die we voor hem verborgen houden... Terwijl die er niet mee door kunnen. We weten het wel. Maar ja, het valt niet mee om er eerlijk mee voor de draad te komen. Of er mee te breken. Het kan ook zijn dat we onze eigen eer op het oog hebben. We denken dat we het allemaal zo goed weten. We gaan praten op onze kennis. kijken een beetje op anderen neer. Dat zeggen we natuurlijk niet. Of komt het niet voor onder ons? Dat zou heel fijn zijn. Weten u en ik gemeente ook wat verootmoediging is? Ik onderschat u niet. Helemaal niet. En niemand wil een fariseer zijn en met de borst vooruit lopen. Maar begrijpen we ook iets van die man achteraan? In die gelijkenis? Hoe iets heel anders? Misschien is het zo dat we zelf in allerlei zaken het heft in handen willen nemen... En de dingen naar onze hand willen zetten. Er zit dwang in onze gebeden. Opschieten. We willen God voorschrijven welke kant het op moet. En alsjeblieft nu. Ik kan niet zo lang wachten. We willen iets voor elkaar krijgen bij God. We zitten immers op de goede weg. We bidden in de naam die ons gegeven is. Het ontbreekt ons aan geluk en vertrouwen. Ik wacht al zo lang. Ik wacht al zo lang. Het ja. kan ook zijn dat, dat je geestelijk, je geestelijke leven droog staat, net als die watervaten voor de reiniging. Want die staan hier voor de geestelijke doorheid van het Joodse volk. Wetticisme, lege tradities. Misschien waren ze ook helemaal leeg, dat, dat staat er niet bij. Dat hebben ze wel tot de rand toegevuld. De Bijbel leert ons dat we niet eens onszelf kunnen vertrouwen. En ook in onze gebeden moeten we waken. Waken. Een mens kan zulke vrome gedachten koesteren dat God eigenlijk wel moet horen. Zo mooi. Gedachten en gebeden om te strelen. Doorgrond mij, o oh God, en ken mijn hart. En maak het zuiver voor u. Al dat menselijke, dat vleeslijke, dat steekt overal doorheen. Het is net als met dat slechte zaad... dat altijd en altijd het gezelschap zoekt van het goede zaad. En, broeders en zusters, dan is het genade... als de Heer ons daarop wijst. Als we het doorkrijgen, zodra we ontdekt worden... het kan pijn doen, maar het zet ons wel op onze plaats. En daarin zien wij zijn vaderlijke hand... Liefdevol, luister mijn kind, kom, deze kant uit, ik help je wel. Misschien denk je dat ik je gebed afwijs, maar ik wijs jou niet af. Dat gaat de schuil achter zijn antwoord dat ons in eerste instantie verdrietig kan maken. Wacht maar, ik wil je ook nog wat leren. En zo maakt hij ons hart recht voor hem. Het antwoord van Yeshua was reinigend, louterend, denk ik. Zoals zijn woord altijd reinigend is. Nu nog even terug naar Kana. Doe wat je zegt, wat het ook is. Ze hebben het gedaan, zonder tegensputteren. Ze hadden de woorden van Maria serieus genomen, geloofd, hoe zinloos het ook allemaal leek. En wat een uitwerking doen. Ach, die eerste wijn was misschien in het gunstigste geval zo slecht nog niet. Je neemt er genoegen mee. Maar voor de duur van het feest is het te doen. Je weet nu eenmaal dat het op de duur minder wordt en niet beter. Geestelijk toegepast zou je kunnen zeggen. Je hebt je leven op de rails. De toekomst ziet er goed uit. Er Dreigen geen directe gevaren kan altijd beter natuurlijk. Maar je moet niet te veel willen. En je wordt onoplettend, gemakzuchtig. Je dut wat in. Maar zomaar ineens kan er een kink in de kabel komen. Heb je mist, je hebt misgerekend, verkeerd ingeschat. Bent kortzichtig geweest. Onverwachte ontwikkelingen. Nou, het gaat anders. Ja, en hoe? Waar gaat het heen op je werk? De gemeente, jezelf, je kinderen, je huwelijk. De dingen lopen vast, buiten je schuld of met schuld. Er is niks meer aan. Je hebt het gehad. Zo leuk als het was, zo waardeloos is het geworden. Geen smaak meer aan. En het feest gaat uit als een nachtkaars. Je bent de bron kwijt. Lege vaten. Is dat niet een weergave misschien van situatie? Van veel mensen om ons heen. Niet, dat zeg ik niet. Om daarmee naar een ander te wijzen. En onszelf daarboven te verheffen. Helemaal niet. Laten we dat vooral niet doen. De onze kennis van Gods woord. Het houden van zijn Shabbat. En het hooghouden van zijn Torah. En dat kan ook verwoorden tot een ritueel. Tot niet meer dan een wettische vormendienst. Waaruit alle echte vreugde weggetrokken is. Niet meer dan lege water krijgen, Maar, lieve mensen, waar Yeshua regeert, waar gedaan wordt wat hij zegt, daar is het anders. Daar wordt alles anders. Dan heb je het niet gehad, maar dan zit het beste er nog aan te komen. Dan komt er de wijn van vreugde over de verlossing, ja in de plaats van wat? in de plaats van die lege vaten, van innerlijke leegte... en van die vergeefse pogingen van jezelf... om er toch nog wat van te maken. Wat een genade als hij er zich mee gaat bemoeien. En hij laat ons niet bij de pakken neerzitten. Dat is de moed en de hoop, zusters en broeders... die we op deze Shabbat het kana mogen meenemen... Want wij mogen toch het geheim kennen. Nu nog even kort, wat is nu profetisch gezien de rol van Maria en die van de bediende? Nou de bediende die hoorden niet bij de bruiloftsgasten. Ze zaten niet aan de feestjes, ze dienden. Hun naam hoorde niet genoemd, maar ze kenden het geheim van de nieuwe wijn bruid en bruidegom worden niet genoemd. Er was een bruiloft, staat er. een bruiloft. En die naam van de ceremoniemeester wordt ook niet genoemd. Hij wordt er alleen maar bij gehaald als keurmeester. En hij spreekt vervolgens zijn verbazing uit tegenover die bruidegom. Je hebt het niet goed gedaan, man. Je had het anders moeten doen. Maar ja, voordat ze goed en wel in het vizier komen... zijn deze hoofdpersonen weer van het toneel verdwenen. En de schijnwerper is niet op hen gericht... De eigenlijke hoofdrolspelers. die vinden we ergens anders. Namelijk daar. waar het wonder was verricht. Want het hele geheim. speelde zich niet af. op het podium van de feestzaal. maar buiten de feestzaal. in de keuken bij het dienend personeel. de bijkeuken misschien wel. Ze wisten het, staat er. Heel nadrukkelijk zaten dat bij. Het geheim bleef, zolang het feest duurde, een geheim. Zo lijkt het. De ceremoniemeester wist van niks, ook niet van het dreigende tekort. En kennelijk ook niet die bruidegom. Die wist ook niet. Hij, die ceremoniemeester, wist het niet. En dan nou wordt er zo een beetje ironisch lijkt het wel. Zo tussen de regels van de tekst doorgezegd. Maar de bedienden, die wisten het. Zeiden ze het ook? Moeten we hier niet verder zien? Een profetisch aan de kleine kring denken aan wie het geheimenis is geopenbaard. Zij zijn het aan wie het gegeven was de geheimenissen van het koninkrijk der hemelen te verstaan. En zij zullen later geroepen worden en mee over de grenzen te gaan als saaiers op de volkerenzee. ...dienaren, bedienden... ...van het koninkrijk. Hier... ...zijn ze er alleen nog maar bij. Ze komen met hun meester mee... ...en ze gaan weer met hem weg. Als leerlingen... ...in opleiding nog. En... ...ze geloven in hem. Dat wordt alleen van hen gezegd. Als een slotopmerking. Niet prominente dus... ...maar eenvoudige bedienden... ...zijn de getuigen... Zij worden geroepen om de handen uit de mouwen te steken en worden daardoor deelgenoot van het wonder waarvan ze, waarvan ze vervolgens overvloedig mogen uitdelen. Straks, zijn het die eenvoudige vissers. Hier hoor je er een. Wat wij gezien en gehoord hebben, verkondigen we ook aan u, opdat ook u met ons verbonden bent. Zijn woorden van Johannes, later. Waarschijnlijk aan een gemeente in Klein-Azië. In ons verhaal, dat zijn verhaal is... zit hij nog als beginnend leerling naast zijn meester. Ook Johannes was een bediende. Een dienaar van het evangelie, evenals zijn mede-apostelen. Zij wisten het geheim. En werden ermee naar de goyim, de Heidenen, gestuurd. Als boodschappers van goede tijding. Ten slotte. Hoe moeten we de rol... Ten slotte van Maria in profetisch perspectief zien. Dat vind ik zelf een heel interessante vraag. De rol van Maria in profetisch Want elke partij, die doet die, die wel mee, die speelt wel een rol... Maar staat ook in het teken van dat teken. Gedacht zou kunnen worden bij Maria... Aan wat we in openbaring 12 lezen... Dit, en er werd een groot teken in de hemel gezien, een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van twaalf sterren op haar hoofd. En ze was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. En ze baarde een zoon, een mannelijk wezen, dat alle heidenen zal hoeden met een ijzeren staf. En haar kind werd plotseling weggevoerd naar God en zijn troon. Dit teken in de hemel wijst duidelijk op Israël. Daar is dus men het over het algemeen wel mee eens. En als we Maria hier op de bruiloft in Kana zien als een beeld van Israël... dan heeft dat niets te maken met maria verering Want het antwoord van Yeshua aan haar ja, geeft daar absoluut geen ruimte aan. Dus daar hoeven we niet bang voor te zijn, voor die vergelijking. En door haar met vrouw aan te spreken, wordt ze op één lijn gesteld eigenlijk met alle vrouwen in Israël. Maar, God heeft ons door het volk Israël zijn zoon gegeven. En daarvoor gebruikte hij een vrouw uit het Joodse volk. Die de verlossen ter wereld bracht. En die vrouw was Maria. Nou ja, zo is het nu eenmaal. Denkt u de slot eens na over het volgende? Wanneer wij Maria dus als beeld van Israël kunnen zien... dan klinkt het antwoord van Yeshua... in profetische zin, profetisch overdrachtelijke zin... als volgt. Israël, wat heb ik met u te doen? Mijn uur is nog niet gekomen. Het gaat hier over tekenen, over wonder, maar ook over een teken. Dat doorverwijst. Hij wist immers dat Israël hem niet zou aannemen en dat God als gevolg daarvan zijn heilshandelen met zijn volk naar een latere tijd zou verschuiven en herinneren zijn woorden niet aan psalm 75 vers 3, wanneer ik het tijdstip gekozen heb dan zal ik rechtmatig richten ik sluit af, een paar keer zegt het ook de vragen die overblijven zijn voor u conclusie Willen wij, wilt u wonderen van de Here beleven, veranderingen, de werking van Gods kracht in uw leven en omgeving? Wilt u zijn gunst bewijzen, zijn openbaring en heerlijkheid ervaren? Het geheim verwoord door Maria. Ga dan en doe wat hij zegt. Want waar hij regeert, wordt het gebrek veranderd in overvloed. Amen. Amen.